Renske van der Zallen met het NOS-journaal. In Kiev en Kharkov zijn vannacht opnieuw explosies geweest. Dat meldt de Oekraïnse regering op Telegram. Die zegt ook dat het de afgelopen uren rustig was in Kiev. Op social media zouden foto's en filmpjes rondgaan... van explosies en beschietingen in Kharkov. De oorlog in Oekraïne heeft tot nu toe aan 352 burgers het leven gekost, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. Hoeveel Oekraïense militairen er zijn omgekomen is niet bekend. Oekraïne mag lid worden van de EU. Dat vindt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Volgens haar is Oekraïne één van ons geworden en is het land welkom in de EU. President Zelensky van Oekraïne twitterde dat hij von der Leyen telefonisch heeft gesproken over EU-lidmaatschap. Rusland en Oekraïne gaan deze ochtend onderhandelen. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse media. De gesprekken vinden plaats in Belarus... Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er voorafgaand aan de onderhandelingen geen voorwaarden gesteld. Bij protesten in Belarus tegen de oorlog in Oekraïne zijn volgens een mensenrechtenorganisatie zeker 530 mensen opgepakt. Het grootste protest was in de hoofdstad Minsk, maar ook in andere delen van het land gingen mensen de straat op. Betogingen in Belarus worden doorgaans door de politie hardst de kop ingedrukt. In de nieuwe grondwet van Belarus is per referendum goedgekeurd. Op basis van de kiescommissie melden Russische media dat 65% voorstemde. De uitslag valt niet te verifiëren, want onafhankelijke waarnemers zijn niet welkom. De grondwet lijkt bedoeld om president Lukashenko te beschermen. Presidenten zouden niet vervolgd kunnen worden voor misdaden tijdens hun Amstermijn. Ook wordt het ingewikkelder gemaakt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Door de goedkeuring van de nieuwe grondwet... vervalt de niet-nucleaire status van Belarus. En daardoor kan Rusland kernwapens in het gebied plaatsen. Het weer het is helder en fris met zo'n 0 graden aan zee... tot min 4 in het binnenland. Vandaag grotendeels zonnig. Later komt er wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht... The you taught me It Sends my future into clearer dimensions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 Als ik iets herinner, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, vanaf. mij, van Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor altijd, dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond. Maar als je mij vandaag verlaat, dan vertrek ik voor een tijd.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 Zo benauwd, dus hey vrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow Ik chillen met de VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in adem, -O. En dat weet je, niemand die het doet, als de mokro is zijn neven. Zeggen, neem me kijk in die mokro flavor, Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag met een van zij is bang Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Langzaan tot ik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 Het is dus een vrouw, wat doe je nou? op 106.9 RF You oh. oh.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 Monday to Sunday I love you much more than splendidly bright BOO- Who <laughs> And I never get enough En de hele dag alleen aan jou. En op het werk verschijn ik zonder kleren aan.